Bij de aanvallen werden 21 Syrische grenswachten gedood. Op videobeelden is te zien hoe Syrische strijders langs de Turkse grens op douanegebouwen klimmen. Ook verscheurden ze er foto's van president Assad. In de hoofdstad Damascus zijn vannacht de gevechten tussen het leger en de opstandelingen begonnen. Na vijf dagen is er een grote stroom vluchtelingen uit Damaskus op gang gekomen. Grens met Libanon die zou al zijn gepasseerd door zo'n 20.000 Syriërs.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 Voor 1,3 miljard moslims in de wereld begint vandaag de Ramadan. Ze mogen tussen zonsopgang en zonsondergang niet eten, drinken, roken of seks hebben. Om kwart voor zes vanochtend begon het vasten voor de moslims in Nederland. Doordat de Ramadan dit jaar in de zomer valt, wordt het voor veel mensen een extra zware vaste maand. Ze mogen langer niet eten, doordat het langer licht is. De Ramadan is extra zwaar voor islamitische topsporters die meedoen aan de Olympische Spelen in Londen.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 Heineken heeft een miljardenbod gedaan op de brouwer... van het populaire Aziatische biermerk Tiger. De Nederlandse multinational die was al voor de helft... eigenaar van Tiger Brouwer Asia Pacific Breweries. De eigenaar van de andere helft die kocht een concurrent van Heineken... uit Thailand zich onlangs in. Heineken heeft er zo'n 3,3 miljard euro voor over... om Asia Pacific Breweries helemaal in handen te krijgen.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 Amerikaanse softwaregigant Microsoft heeft voor het eerst in zijn bestaan verlies geleden. In het tweede kwartaal was het verlies omgerekend 400 miljoen euro. Dat is een belangrijk deel te wijten aan een miljardenafboeking op een online reclamebedrijf. Dat bedrijf dat werd een paar jaar geleden gekocht, maar leverde te weinig op. Omzet van Microsoft die nam licht toe, hoewel Windows-producten minder goed werden verkocht. Veel consumenten die wachten op Windows 8, dat in oktober op de markt komt.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 weer, zon en stapelwolken wisselen elkaar af. Het is overwegend droog. De middagtemperatuur loopt het van 17 graden op de Wadden... tot 19 graden in het binnenland. Morgen blijft het op de meeste plaatsen droog. Het is een zonnige periode en het wordt iets warmer dan vandaag. Met Tom van der Kamp. Met Paulien, we hebben de order binnen. Mooi, ik ga meteen Chris bellen.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 Een hele goede morgen, het is vrijdag 20 juli. Onderlinge problemen bij de uitgeprocedeerde asielzoekers uit Irak. Het CNV wil aparte regels voor Ramadan in de CAO opnemen, maar we beginnen met Syrië. Het Syrisch regime lijkt steeds verder in het nauw te komen. In de hoofdstad Damascus wordt gevochten tussen het regeringsleger en de opstandelingen. En het Vrije Syrische leger zegt dat ze een aantal grensposten met Irak en Turkije in handen hebben. Op televisiebeelden is te zien dat een man het dak van een grenspost opklimt en het portret van president Assad met een stok bewerkt. Aan de Turks-Syrische grens is onze correspondent Bram Vermeulen. Bram, hoe is de situatie bij jou? Nou, die, die beelden waarvan we juist de, de audio konden horen... dat zijn beelden van de grenspost Bab al-Hama. Dat ligt hier net over de grens. Uh, die is gisteren inderdaad een tijd lang in handen geweest van het vrije Syrische leger. Uh, de strijders zijn daar op de wachtershuisjes geklommen. Hebben inderdaad die poster van Assad... Verscheurd. Uh, ze hebben ook in de computers gekeken uh, wie daar zo dagelijks al langskomt. Bijvoorbeeld uh, geheime agenten, dat hebben ze allemaal genoteerd. Maar later uh, op de avond hebben ze die grenspost toch weer terug moeten geven aan het Syrische leger. De uh, commandant vertelde mij uh, omdat het, uh, het Syrische leger zou hebben gedreigd een, uh, een dorp, een grensdorp in brand te zetten. Als ze dat niet zouden doen, maar er zijn ook overwinningen geboekt hier langs de grens wat verderop. Uh, Yara is een andere grensovergang tussen Turkije en Syrië is in handen van uh, strijders van het uh, Vrije Syrische leren. En er is een belangrijke grenspost uh, op de snelweg tussen Damaskus en Bagdad aan de grens met Irak veroverd. Kortom, er is hier heel veel activiteit uh, aan de grens en het gevoel van machteloosheid van een paar maanden geleden dat ik hier... Veel heb gezien, dat gevoel is toch echt verdwenen. Wat betekent dit nou? Betekent dit gewoon dat het spel de prikken zijn? Of betekent dit het ja. begin misschien van een offensief? Het zijn nog steeds uh, speldenprikken, maar wel belangrijke speldenprikken natuurlijk. Want uh, die grensposten zijn belangrijke plekken, strategisch belangrijke plekken voor de oppositie, uh, wie de in- en uitgangen van het land controleert heeft.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 Nou ja, uh, de, die, die, die vluchtelingen die, uh, zijn inmiddels uh, meer dan 40.000 uh, in aantal. Het gevoel, uh, denk ik, dat uh, Assad hier in het hart is getroffen door wat er eerder in Damascus is uh, gebeurd. Uh, de strijd uh, die zich daar naartoe heeft geplaatst. Het feit dat de belangrijke minister van Defensie en de onderminister van Defensie uh, vermoord zijn. Het gevoel dat de strijd te winnen is, dat overheerst. Uh, sommige Syriërs wachten hier al meer dan anderhalf in die, vluchtelingenkampen. die vluchtelingenkampen die steeds groter worden. Elke dag komen er nog honderden vluchtelingen bij. Uh, en dan zijn er ook vluchtelingen die uh, hun wonden hier laten verzorgen in een ziekenhuis in Turkije. En onder hen overheerst uh, vooral het gevoel dat Assad het nu toch echt niet lang meer gaat uithouden. Luister maar naar de reportage die ik uh, gisteren in een hospitaal maakte. In een geïmproviseerd hospitaal in Hatay aan de Turk-Syrische grens luisteren de jongens naar hun mobiele telefoons, de muziek op hun mobiele telefoons. Deze jongen, een jaar of zestien, heeft bijna benen uh, helemaal omringd door ijzer, ijzeren pinnen steken eruit zijn benen. En op die benen zie je een paar akelige wonden zitten. Ik... De soldaten kwamen naar ons huis, stormden ons huis binnen. En een van die soldaten probeerde mijn moeder aan te vallen en ik probeerde hem te stoppen. De soldaat zei tegen de kinderen, tegen de moeder, tegen de ouders, ga zitten. En op het moment dat ze dat deden, trok soldaat zijn Kalashnikov en begon te schieten. Vier oude mensen, vier bejaarden werden dodelijk getroffen. En nu komt hij bij in een hospitaal in, in Turkije. Waar natuurlijk ook het nieuws binnenkomt dat er op dit moment in de hoofdstad Damaskus hard wordt gevochten. Door strijders van het vrije Syrische leger tegen de troepen van president Assad. Ik voel ongelooflijk veel geluk, ik voel ongelooflijk veel blijdschap. Uh, en ik denk dat uh, Assad niet lang te gaan heeft... en dat we misschien zelfs tijdens de vaste maand... de ramadan uh, hem nog wel uh, zien gaan. We komen je halen, we komen je halen... maar God, je ziel vervloeken... Uh, zingen de gewonde strijders hier uh, in dit hospitaaltje. de de ik zie dat je uh, de jennie Assad uh, zegt deze uh, jongen met zijn gewonde been... Uh, je kogels maken ons alleen maar sterker... En uh, uh, je zorgt er alleen maar voor dat onze ogen nu op het paradijs gefixeerd zijn. Ik niet het ik kan niet wachten totdat ik weer terug naar Syrië kan. Ik kan niet wachten totdat ik me meer kan aansluiten bij strijders van het vrije Syrische leger om mee te gaan vechten. De reportage was van Bram Vermeulen. Vlauwvallen. Hoofdpijn, concentratieverlies tijdens het werk de ramadan naleven. En dus na zonsopgang niets meer eten en drinken, het valt niet mee. Zeker niet in de zomer, wanneer de dagen lang zijn. En dan helemaal niet als je door moet werken. Dus zegt CNV Jongeren, de, die wil de 300.000 werkende moslims in Nederland tegemoetkomen. En pleit voor een CAO waarin rekening wordt gehouden met de ramadan. Daarover gaan we praten met bestuurslid bij CNV Jongeren, Noman uh, Janjouwa. Goedemorgen. Zelf ook begonnen met vasten vandaag? Ja. Vroeg opgestaan natuurlijk om nog even wat te eten. Vrij vroeg, ja. Het ja. is alweer ook om half vijf. Ja. Nou, dan kunnen we elkaar de hand geven. Zeg, wat zijn de problemen waar u zelf en mede-broeders, moslimsbroeders tegenaan loopt op het werk? Nou ja, het zijn vooral problemen inderdaad die voorkomen uit het, het niet kunnen eten en drinken. Het problemen met kunnen focussen op je werk, het te het, ja, het kunnen... Werken, uh, ja, het kunnen lezen van dingen op een goede manier, natuurlijk. Of ja, je hebt ook mensen die nou fysiek vermoeid en uitgeput zijn na, na zo'n dagwerk. En ja, soms dat tot, nou, tot, uh, tot flauwvallen leidt. Ja, nou, wilt u een CEO die Ramadan-proef is? Hoe moet die CEO eruit gaan zien? Uh, nou ja, natuurlijk pleiten wij daarvoor als uh, werknemers individueel met de werkgever afspraak kunnen maken om hun uh, rooster aan te passen. Dus dat is natuurlijk ook uh, voor ons. Uh, uh, een prioriteit zijn, maar echt in sectoren waar het niet kan of waar werknemers echt bang zijn om met hun werkgever afspraken te maken over, uh, over hun arbeidstijden, uh, moet er een CAO komen waar inderdaad uh, een werkgever verplicht moet meewerken aan een uh, flexibele rooster, waar een uh, werknemer die aan het vaste is, uh, ja, uh, zich wat meer flexibel kan opstellen. Dus misschien wat minder uren werken, wat later beginnen. En niet werken van shifts in de late uren van de dag. En dat die ook inderdaad uh, wat uh, tijd kan vrijnemen om zijn uh, vasten te uh, openen en te breken. Ja. Dus in, in die zin moet het inderdaad, uh, gaat het inderdaad om, om een wederzijdse... Ja, ik, ik begrijp dat u, u wil meer flexibele opstelling van de werkgever. Je kan ook zeggen, het is een vrijwillige keus van mensen om aan uh, de Ramadan te noemen. Ja, dat klopt, dat klopt. En daar zijn we ook tegen bewust van. Het gaat hierin om een, ja, een, een, een, een groter uh, debat over, over geloof en, en, en de werkvloer, hè? Uh, we, we nou ja, ook... goed, er zijn ook mensen, de katholieken bijvoorbeeld... Het komt niet zo heel veel meer voor uh, in Nederland... maar die hebben ook de veertig dagen tijd uh, aan het begin van het jaar. Uh, en die vast ook? Ja, klopt. Alleen de, uh, dat dat vast is, wel een beetje anders. Het gaat hier om een, om een grote groep uh, moslims die ook vooral werkt in uh, sectoren waar inderdaad zwaar werk wordt gedaan. Hè. Vooral de bouw en de industrie. En waar het inderdaad nog, uh, nog harder aankomt met, uh, met, uh, uh, met het vast in, uh, in de ramadan. Vooral nu het in, in de zomer valt. En er zijn echt signalen van, uh, van de werknemers dat ze inderdaad echt bang zijn om bij hun werkgever aan te kaarten. Van, ik zou graag eens wat minder willen werken of ik zou graag wat eh, vakantietagen willen gebruiken om... Uh, in in, uh, in deze maand. Maar, uh, maar vakantiedagen kan je toch altijd opnemen? Dat zegt ook de FNV. Hè? De FNV zegt van: Nou, het is volgens ons uh, niet nodig, want je kan gewoon vakantiedagen opnemen tijdens de Ramadan. Dat klopt, je kan dus ook vakantiedagen opnemen. Alleen zeggen wij dan: Ja, dat, dat is inderdaad ook een optie. Maar je moet ook daarmee rekening houden dat inderdaad uh, vakantiedagen ook bedoeld zijn om uh, op een ander moment in het. Uh, op tot rust te komen. Er zijn ook genoeg voorbe voorbeelden van werkgevers die wel uh, rekening houden met hun uh, werknemers. En uh, wij zien niet waarom dat niet inderdaad zou verspreid kunnen worden over verschillende sectoren waar het ook een probleem is. En dan is er natuurlijk nog een probleem. Um, islamitische en niet-islamitische werknemers werken natuurlijk door elkaar uh, in, in Nederland. Hoe los je het op met de niet-islamitische collega's? Nou ja, als de islamitische collega's wel allerlei speciale regelingen krijgen tijdens de ramadan... en de anderen niet, dat is toch ook een beetje... Nou, het kan in ieder geval, laat ik het zo zeggen, tot scheve ogen leiden. Ja, nou ja dat, dat, ik denk dat nu ook inderdaad het, het geval is dat er inderdaad niet wederzijds begrip is voor uh, elkaars positie. Ik denk dat als we dit inderdaad willen aankaarten, het nummer één doel is om uh, wederzijds begrip voor elkaar te kweken. Dat er inderdaad moslimwerknemers werknemers zijn en dat ze inderdaad vasten. En dat het inderdaad tot uh, verschillende problemen kan leiden. Kijk, heel veel uh, moslimwerknemers werknemers zien het niet als een groot probleem, maar... Ze vinden het echt wel fijn als een werkgever realiseert dat ze in de rammetamaat inderdaad misschien iets minder kunnen functioneren. Of dat het ja, ja. inderdaad hè, dat het vast inderdaad wat consequenties zou kunnen hebben. En alleen als dat begrip er al is, dan, dan zijn we al een heel stap op weg om. En om eigenlijk dit, is het u niet zozeer te doen om een regel in de CAO, maar meer om begrip. Ja, is meer begrip en zodat wij... Ah, dat dat uh, andere is een soort uithangbord, uh, zodat u ook vandaag even op de radio komt. Ik denk, nee, ik denk, oh, dat, nee. Ik denk dat als, als bij het blijft uh, bij het meldpunt dat er inderdaad uh, werknemers zijn, en dat hebben we ook al een uh, jaar binnengekregen, dat inderdaad uh, sectorbreed een, een uh, animo is om, om dit via CL op te lossen, ja. Dan gaan we dat ook zeker werk van maken. En Goed. we hebben al inderdaad dat gesprek over gehad, en er blijkt inderdaad uh, uh, het een en ander in het werk te zitten. Goed, ik wens u in ieder geval uh, sterkte met uh, de vaste tijd. Dank u wel. Dank u wel, weer vrijdag nog. U ook. Straks, wie zijn de idolen van de lijsttrekkers in de Tweede Kamer? We gaan een nieuwe serie beginnen. De Partij van de Arbeid, Diederik Samson, die kiest voor een grote naam... uit dat Groningse boerenland. Hebben we verkeersinformatie helemaal niet? Dat betekent doorrijden. Dit is Lekker, toch? Het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Isabel, this Brixton Queen, living alive like a backstreet dream. Tellin' the lies when the truth was clear. I think she knew what I wanted to hear. Spin around like a wheel on fire. Walking on type rope for love's highway. Fatal attraction is where I'm at. There's no escaping me. I I'm loud. Close to you, Maxi Brist was dat. In september mag u een nieuwe Tweede Kamer gaan kiezen. Maar op wie mag u uw stem gaan uitbrengen, moet u eigenlijk zelf weten hoor. Maar wie zijn die lijsttrekkers eigenlijk? U hoort ze de komende dagen over hun voorkeuren, over hun idolen en over hun inspiratiebronnen. Vandaag Partij van de Arbeid leider Diederik Samson over zijn legendarische partijgenoot Sikko Mansholt. In zijn woonplaats Wapserveen is de oud-politicus Sikko Mansholt overleden. In verschillende naoorlogse kabinetten was hij voor de Partij van de Arbeid... minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening. Later volgde een reeks bestuurlijke functies in Europees verband. Zijn loopbaan in de Europese politiek sloot hij begin jaren 70 af... met het voorzitterschap van de Europese Commissie. De laatste jaren hield hij zich verder intensief bezig met de milieuproblematiek. Sikko Mansholt is 86 jaar geworden. Meneer Samson, Sikko Mansholt, Europeaan, verzetsman ook nog, landbouwhervormer... Waarom is hij uw politieke idool? Nou, vanwege een aantal redenen. Uh, dat verzet vind ik heel bewonderenswaardig. Met een vanzelfsprekendheid in die tijd. Daar heb ik uh, grote bewondering voor. Daarna, een Europeaan die echt meedeed aan de wederopbouw van Europa na de oorlog. Uh, op de meest sociaal-democratische wijze die je er vorm aan kan geven. Ik denk toch dat de belangrijkste reden is. Uh, wat hij in de jaren zeventig. Uh, zijn geboorte als milieuactivist bijna. Uh, en daar heb ik als ex-Greenpeace-medewerker natuurlijk al uh, veel affiniteit mee. Hij was echt een, een, een kind van uh, het rapport van de Rome. Daar komen we nog over te spreken. Eerst even naar het begin van zijn Europese carrière. Hij werd beroemd door zijn Europese landbouwpolitiek. Hij was de eerste landbouwcommissaris... Hij zorgde voor minimumprijzen voor landbouwproducten... grotere bedrijven, meer welvaart voor de boerenstand. Laten we eerst even luisteren hoe hij dat zelf uitlegde. Er zijn er, die vinden ze veel te radicaal... en dat het bedrijfstype wat ons voor ogen zweeft... dat is natuurlijk heel iets anders dan die kleine bedrijfjes... die we op het ogenblik in Europa kennen... waarvan we moeten vaststellen dat 80% nog niet eens aan één man voldoende werk geeft... Waar we moeten vaststellen dat de dus gemiddelde bedrijven in West-Europa niet meer dan zes of zeven koeien hebben. Terwijl dus één man dus gemakkelijk veertig en zelfs zestig koeien kan verzorgen. Daar ligt een grote afstand en men schrikt van deze getallen. En ik geloof dat deze schrik op zichzelf goed is, dat men zich goed realiseert dat het zo niet langer gaat. U zei net, hij voerde zijn landbouwbeleid op een, op een sociaal-democratische wijze. Wat was het sociaal-democratische eraan? voldoende voedsel voor Europa. Wat nu heel vanzelfsprekend is, was toen helemaal niet zo vanzelfsprekend. En de welvaart van Europa is feitelijk um, gegrondvest op het feit... dat er voldoende voedsel weer was na de oorlog... en voldoende inkomen voor de boeren. Um, die twee dingen wist hij op geen, als geen ander te combineren... met een visie, zoals uit dit uh, radiofragment ook wel blijkt... die heel ver uh, vooruit liep. Een visionair... Um, op, de boeren, op, op hoe Europa, hoe de landbouw in Europa eruit zou gaan zien. Die landbouwpolitiek, die groene revolutie... die ging eigenlijk aan zijn eigen succes ten onder. Hè? De, de, de minimumprijzen waren zo hoog. En er kwam mechanisatie en er kwamen chemicaliën. Uh, en uh, de productie spoot omhoog. Ja. En toen kregen we de boterbergen en de melkplassen. Manselt kwam toen met een nieuw plan om daar weer verandering in te brengen. Uh, er moesten 5 tot 10 miljoen boerenbedrijven uh, verdwijnen. Uh, dat, dat leidde tot enorm verzet. Het is toch niet waar. Het is toch niet waar. Wanneer Herr in zijn jetzigen voorlage immer wieder behaupten... Er kwamen enorme demonstraties in, in Brussel. Daar er zijn honderden gewonden bijgevallen. Er is zelfs een dode bijgevallen. De, de Brusselse Rijkswacht die trad keihard op. Hoeveel verzet kun je als politieke voorman, als politiek leider eigenlijk trotseren als je iets wilt bereiken? Ja, dit is een tragische wending in het Europese uh, landbouwbeleid. Mansholt was eigenlijk de eerste die zelf zag hoe zijn succes over de kop ging. En uh, zichzelf um, vernietigde feitelijk met inderdaad overproductie en te hoge prijzen. En daarmee de noodzaak om de boerenstand nog een keer te hervormen. En uh, net de boerenstand die hij, hij had gecreëerd, die hij rijk had gemaakt, keerde zich natuurlijk daartegen. Het heeft hem ook ontzettend aangegrepen hoe dat, um, hoe dat fout liep. Um, die demonstratie is denk ik... Het is moeilijk om uh, daar achteraf over te oordelen. Maar uh, velen analyseren dat dat wel een, een keerpunt in ook zijn uh, politieke carrière is geweest. Um, en op hetzelfde moment las hij rapporten uh, rapport over, van de Club van Rome. Die op dat moment ook uitkwamen over de eindigheid van, van grondstoffen. De noodzaak om op een andere manier met de, met de wereld om te gaan. en Met de economie om te gaan. Die twee dingen hebben echt een radicale wending in hem als politicus aangebracht. Um, het is intrigerend om te zien dat een politicus zichzelf opnieuw kan uitvinden... dat een man zal doen. U bent nu politiek leider in een heel ander tijdperk... andere omstandigheden. Wat je ziet is dat heel veel kiezers zich van Europa afkeren. De Partij van de Arbeid keert zich niet van Europa af. En de Partij van de Arbeid uh, dreigt op deze manier... ongeveer de vierde partij van het land te worden. U bent de eerste leider van de Partij van de Arbeid... die wel eens zou kunnen gaan meemaken... dat de PvdA niet meer de grootste linkse partij is in Nederland. Hoeveel verzet uh, durft u aan? Ja, dat zullen we nog zien hoe dat afloopt. Um, maar ik put wel inspiratie uit Mansels visie over de noodzaak tot de Europese samenwerking. En toen ging het echt letterlijk over eten. Uh, nu gaat het over een, een sociale samenleving... die alleen maar houdbaar is als je met elkaar samenwerkt. We zien nu dat markten elke keer in Europa aan het langste eind trekken... omdat we politiek niet met elkaar samen durven werken. Dan zie je dat werknemers tegen elkaar worden uitgespeeld. Roemenen pikken hier banen in omdat ze voor inkomens kunnen werken... die veel lager liggen dan Nederlandse werknemers. Daar moeten we afspraken over durven maken. Banken richten hele samenlevingen te gronden in Zuid-Europa... omdat we ze niet op Europees niveau durven aan te pakken. We moeten die stap durven zetten... Mansholt deed dat in zijn tijd op het vraagstuk van voedselvoorziening. En wij moeten dat in onze tijd doen op het vraagstuk van welvaart. De sociale welvaartsstaat die we hier met z'n allen hebben opgebouwd... is alleen maar houdbaar op het moment dat we Europees durven samen te werken. Nog even terug naar uh, Mansholt. Hij kwam door dat roemruchte rapport van de, van de Club van Rome eh, tot inkeer. Eh, limits to the growth, grens aan de groei. Eh, we gaan nog even naar, naar Mansel zelf luisteren. Ik ben heel somber geworden naar deze tijd. Ik zag dus dat het politiek niet mogelijk was om een ontwikkeling te krijgen... waarbij dus ik zou zeggen, de draagkracht van de natuur, de draagkracht van de aarde... zouden kunnen respecteren met behoud van de groei... En ik kwam tot de conclusie dat we dus naar een nulgroei... en waarschijnlijk naar een krimpmaatschappij zouden moeten. Een krimpmaatschappij. Echte opmerking van een milieuactivist avant la lettre. Manselt was op dat moment al op, op oudere leeftijd. Je hoort het aan zijn stem. Uh, we kennen u niet alleen van de Partij van de Arbeid, maar ook van, van Greenpeace. Waardoor en wanneer bent u milieuactivist geworden? Ja, ik was in, uh, toen het rapport van Rome verscheen uh, nul jaar oud. Dus, uh, dat heb daar ik niet, kan het niet aan hebben gelezen. Daar kan het niet aan hebben. Voor mij was het um, wel een ander boek. Uh, Kinderen van Moeder Aarde van Thea Beckman. Een jeugdboek, maar wel met een, een doordecem van, van de boodschap van de Club van Rome. En um, in de ringen er misschien nog wel Tjernobyl ontplofte in 1986. Het ongeluk met de kerncentrale in Rusland... is de grootste kernramp uit de geschiedenis. Het staat nu al vast dat dat gezegd kan worden... van de ramp met de atoomcentrale bij het Russische Tsjernobyl. De Sovjet-Unie heeft inmiddels om hulp gevraagd... aan Zweden en West-Duitsland bij het blussen van de nucleaire brand. Toen was ik 15 jaar oud. En dan zie je wat technologie ook uh, vermag in verkeerde zin. En dat je dus op een andere manier moet omgaan... met onze energievoorzieningen, met de toekomst. Uh, op dat moment heb ik... Besloten dat nou ja, een duurzame economie een van mijn blijvende idealen zal zijn. En dat is het tot op de dag van vandaag gebleven. Ja, een duurzame toekomst. Hoort u dan eigenlijk niet meer bij GroenLinks thuis of de Partij voor de Dieren? Ja, je kunt alleen maar een duurzame toekomst formuleren en ook vormgeven. als je iedereen een baan erbij biedt als je ervoor zorgt dat mensen gewoon aan, gewoon aan het werk kunnen blijven... als die economie wel op gang blijft. En dat is juist het verschil tussen de Partij van de Arbeid... en partijen zoals GroenLinks en de Partij voor de Dieren... die iets meer zijn blijven hangen in de jaren 70, 80 eh, duurzaamheidsgedachten. Het woord draaien, dat is een beetje besmet bij de Partij van de Arbeid. Uh, maar wat Manselt uh, liet horen, dat was natuurlijk toch eigenlijk wel... Ja, echt een, een reuze ommezwaai. Kunnen we zoiets ook van u verwachten? Je moet nooit uitsluiten dat je uh, een keer van, van visie verandert op de toekomst... Uh, maar de essentie van de een hebben is dat je dat nou niet vooruit ziet. Uh, want dan zou je hem nu al wijzigen. Um, wij hebben een blik over hoe je met Nederland, hoe je met Europa verder kan. Uh, waar volgens mij um, waar we de komende decennia nog mee voort kunnen. Kijk, Manshold kreeg die tik van een aantal omstandigheden tegelijkertijd. De Club van Rome, uh, die demonstratie. En overigens ook in zijn privéomstandigheden. Hij kreeg een relatie met Petra Kelly, de grondlegster van de Duitse Milieubeweging... en de Duitse Groene Partij... Um, een zeer trieste ontwikkeling in zijn, in zijn privéleven. maar Dat heeft hem ook in die tijd beïnvloed. Ik kan op geen enkele manier voorspellen dat zoiets mij zal overkomen. Dat zei de partij vandaag bij het lijsttrekker Diederik Samson. De bijdrage was van onze verslaggever Wilkom Bom. Niets is onmogelijk met Monta Parket van bruinzeel. Bruinzeelparket.nl slash monta. We leven in een geweldige tijd.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 .Syrische opstandelingen vallen grensposten aan. en Spanjaarden de straat op vanwege bezuinigingen. Het is half acht, ik ben Mark Visser. Goedemorgen. Verschillende grensposten zijn door Syrische opstandelingen aangevallen en ingenomen. en dat gebeurde langs de grens met Irak en de grens met Turkije. Bij de aanvallen werden 21 Syrische grenswachten gedood. Uit hoofdstad Damascus zijn aan het begin van de ochtend geen berichten gekomen van nieuw geweld. De afgelopen dagen werd er veel gevochten in Damaskus en andere Syrische steden. Veel mensen zijn op de vlucht, zegt correspondent Sander van Hoorn. Wat je ook tegelijkertijd ziet is dat nog altijd heel veel mensen een veilig heen komen proberen te zoeken. Taxibusjes die helemaal volgeladen ergens naartoe rijden. Ik eh, hoorde verhalen zelfs van mensen die gingen naar Homs toe of old places, omdat het daar nu rustiger schijnt te zijn dan hier in Damaskus. In zo'n 80 Spaanse steden zijn mensen gisteravond de straat op gegaan om te protesteren tegen de nieuwste bezuinigingen. In Madrid was het het drukst, daar waren naar schatting 100.000 Spanjaarden op de been. De politie gebruikte de wapenstok en schoot met rubberkogels om een groep demonstranten uiteen te drijven. Aanleiding voor het protest was dat het parlement gisteren een reeks bezuinigingen goedkeurde. Heineken heeft een miljardenbot gedaan op de brouwer... van het populaire Aziatische biermerk Tiger. De Nederlandse multinational is al voor de helft eigenaar... van Tiger Brouwer Asia Pacific Breweries. Heineken heeft er zo'n 3,3 miljard euro over... om het bedrijf helemaal in handen te krijgen. De politie heeft een man van 41 aangehouden in verband met de grote brand op een industrieterrein in Egmond aan den Hoef. Dinsdag branden daar vijf bedrijfspanden uit. De man is de eigenaar van een kringloopwinkel waar de brand ontstond. Volgens de politie hield hij er illegale praktijken op na. Tijdens het onderzoek hebben we in de, in de resten van het pand spullen gevonden die duiden op de aanwezigheid van een hennep montage. En De oorzaak van de brand die zijn we nog verder aan het onderzoeken.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 Dat betreft een zwarte golf en het gaat om een blauwe Volkswagen Bora. De zwarte golf is gestolen vanaf de Veneslaan in Eindhoven. En de blauwe Volkswagen Bora is weggenomen vanaf de Wielewaal in Gelderop. Veertig rechercheurs die onderzoeken de aanslag. Beelden van de beveiligingscamera bij het gemeentehuis die worden door de politie onderzocht. Bij de brand werd het monumentale pand volledig in de as gelegd. Dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weeronline.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 En dit is de ANWB-verkeersinformatie op de A67, Venlo richting Eindhoven. Stad is afrit Zomeren en Geldrop drie kilometer door een ongeluk. Bij Geldrop is de rechterlijst ook afgesloten.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 De NOS, het Radio 1 Journaal. Er is oneenigheid ontstaan tussen Irakees in Nederland... over het opheffen van het tentenkamp twee maanden geleden in Ter Apel. Uitgeprocedeerde asielzoekers protesteerden in het tentenkamp... tegen hun gedwongen uitzetting. Het resultaat was dat ze voorlopig konden blijven... en werden teruggeplaatst in vijf asielzoekercentra. Maar een deel van de Iraakse gemeenschap wil harde actie... en bedreigt ondertussen de drie onderhandelaars van toen. Onder wie de woordvoerder Ali Aziz... Nou ja, we hebben nog steeds contact en dialoog met de IND... en het ministerie van Vreemdelingszaken, Maar tegelijkertijd, wij eh, lijden nu onder het probleem dat... Er zit een minderheidgroep die niet blij met dit uh, dialoog... en niet blij met de oplossing van, van die jongens... die zitten op vijf verschillende locaties. Mm -hmm. En die proberen dus uh, gewoon die zaak helemaal te pesten... dat op een gegeven moment slecht voor iedereen is. En hoe doen ze dat? Er is blijkbaar oneenigheid, zegt u. Wat, wat, wat doen zij om u dwars te zitten? Bedreigingen, smaad op internet. Dat wij, zeg maar, met z'n drieën, ik, meneer Alani en Hadi... dat wij, dat wij zijn verraders... Spionen voor JND. We hebben de zaak verkocht eh, voor onze belangen. Dus smaten en laster, zegt u, maar ook bedreigingen. Wat voor bedreigingen? Nou ja, dood, doodbedreigingen. en bedreiging dat wij ongelovigen zijn. Een uh, bedreiging dat... Ik, ik word zelf echt bedreigd met dood, letterlijk via telefoon. Meneer Hadi, die wordt ook bedreigd met dat hij dood moet, omdat hij zijn geloof heeft veranderd, dat hij christelijk is. Maar doodsbedreigingen ook, zegt u. Van wie komen die? Nou, die komen van Irakezen. Uh, Minderheidsgroep uh, die in Nederland woont. Die lezen dagelijks wat de heer Salah. Uh, Salim publiceert op de website van iraqirefugee.org En zij proberen ons af te persen met het creëren van verhalen die helemaal niet waar is. Hmm. En die meneer Salim, die, die uh, heeft blijkbaar die site, uh, iraqirefugee.org. En daar publiceert hij die verhalen op. Wat is zijn agenda? Waarom doet hij dat? Nou, wij snappen niet. Hij is die man die zoekt comfortatie. Zelfs tijdens de protest van Tarapola heeft mensen gevraagd om niet akkoord mee te gaan... om juist zelf in de brand te steken en om een zelfmoord te plegen... om, om toch goed te maken voor andere asielzoekers. Dus hij, hij zocht de comfortatie van het begin met de Nederlandse overheid... en hij is niet blij met onze resultaten die wij bereiken... en akkoord die wij bereiken met de IJLIS. En voelt u zich ook bedreigd? Ja, ik voel me echt gewoon letterlijk bedreigd. Ik voel me echt niet nergens meer veilig. Ik word gebeld, ik word bedreigd. Mijn naam wordt dagelijks gemeld op deze website... als een logenaar, als een verlader, als een ongelovige. En er wordt ook tekst van de koer aan gebruikt. waar heel duidelijk staat dat de straf van verrader is gewoon de dood. Dus dan begrijpt u hoe ik zit en hoe ik voel. Dus u neemt hem serieus op een bepaalde manier? Absoluut, want hij, die meneer hij heeft helemaal geen grenzen. En hij wil ook geen grenzen stellen. En hij heeft letterlijk schaait aan, aan, aan, aan, de, aan de regels en de wetten in Nederland. En dat mm. heeft hij ook gezet op zijn website. U heeft aangifte gedaan hiervan, hè? Ja, we hebben meerdere malen aangiftes gedaan. Drie, vier uh, verschillende aangiftes van bedreiging, smaad en lasten. En meneer Alani heeft ook in, uh, uh, een, uh, een aangifte gedaan van bedreiging en smaad. En meneer Hadi ook. Ja, bij de politie in Utrecht? Bij politie in Utrecht, bij uh, politie in Alkmaar... en de politie in Drachten, in Friesland. Ja, dat is gedaan eind juni, zeg maar, begin juli. Maar we hebben nog steeds niet concreet horen ja. Volgens mij is het niet echt... een interessante onderwerp voor de politie. En wij worden niet echt goed beschermd. En u zegt wel, het zijn serieuze bedreigingen. Terwijl dat het wel serieuze bedreiging is. Ik voel me gewoon negens meer veilig. Wij willen graag onze normale leven doorleiden. Ja, En wat vindt u dat er moet gebeuren? Nou, tenminste dat die man moet aangesproken worden... over zijn publicatie, want hij intimideert... met zijn publicatie en het gebruiken... van teksten van de Koran... mensen te, te intimideren om kwaad te worden tegen ons. Hm. Maar hij kan ook niet beseffen... dat als... Mensen dit lezen, kunnen heel agressief van worden. En die mensen kunnen ons echt iets slecht doen. Dat wij daar een, een, onder lijden. Dat ja. wij misschien doodgaan. En ik, ik verdien gewoon een bescherming. Ik wil gewoon beschermd worden. Ik voel me netjes meer veilig. En dat zijn woordvoerder Ali Aziz. De politie Utrecht en ook de directeur migratiebeleid van het ministerie... zijn op de hoogte van de aangifte. We vinden het zorgelijk, zegt directeur Heida... van het ministerie voor Vreemdelingenzaken. Maar de beveiliging moet lokaal geregeld worden, zo laat hij ook weten. De politie is ondertussen nog bezig met het vertalen van de website uit het Arabisch. De bijdrage was van Jeroen de Jager. Het is elf minuten over half acht. Tijd voor de Tour de Frans. Sebastian Timmerman. Sebastian, uh, je zat gisteren achter op uh, de motor. We hebben genoten van je verslag. Het was een mistige dag uh, gisteren. Uh, vond je het lastig? Ja. Nou, ik moet uh, eerlijk toegeven dat ik gisteren wel even een momentje heb, ge heb gehad... dat ik dacht, nou, waarom maar beneden. Yeah. Uh, uh, dat was in de coldemanté, of tenminste beter gezegd in de afdaling. Uh, toen hadden wij nog, niet, nog geen uitzending, nog geen verbinding met, met de uitzending. Dus dan rijden we altijd ja, een paar minuutjes voor de koers uit... Um, uh, en mijn notaris, nee, Buikens, de de, Belg, de Vlaming, die zei al van na: laten we in verband met de mist maar iets meer afkomen. Ik ben blij dat we dat gedaan hebben, want het was zo verschrikkelijk dikke mist. Je zag geen hand verhogen. En we reden net 20 kilometer per uur naar beneden. Maar op een gegeven moment moesten we nog bovenop de rem, omdat er in één keer een bocht vanuit de mist opdoende. Uh, maar het is allemaal goed gegaan. Maar dat, dat daar alles en iedereen goed naar beneden is gekomen, dat mag bijna een wonder heet. Ja, het was inderdaad de omstandigheden. En die dat, het, uh, het waren wel mooie plaatjes, maar je moest maar niet naar beneden gaan. Zeg, dan de etappe. Alejandro Valverde die won die etappe bergop. Ja, ik zou bijna zeggen, hij kan het nog, deze dopingzondaar. Maar hij maakte niet, zoals Mila bijvoorbeeld eerder, een, een statement na afloop. Nou, hij was emotioneel. Uh, uh, hij noemde het uh, zijn mooiste overwinning uit zijn carrière. Uh, nou ja, hij heeft hele mooie dingen gewonnen. Dus dat vind ik dan nogal wat. Uh, hij maakt in ieder geval een teleurstellende toer goed voor, voor, voor zichzelf en voor zijn ploeg. Want in het klassement uh, deed Van Verde, doet Van Verde eigenlijk helemaal niet mee... terwijl we toch in het verleden in Van Verder wel zijn een hebben gezien. Maar ja, ik kan me ook wel voorstellen dat hij emotioneel was. Er is heel veel gedoe geweest uh, twee, uh, ruim twee jaar geleden... of hij wel of niet geschorst moest worden... vanwege zijn aandeel in die beroemde Spaanse operation Porto. Uiteindelijk, nadat uh, vele instanties rollenbollet over straat waren gegaan... Uh, werd hij midden in 2010 toch voor twee jaar uh, geschorst... met terugwerkende kracht vanaf begin 2010... Hij heeft tussen twee jaar uh, niet mogen fietsen en uh, nu is hij terug. Uh, uh, en, en ja, laat hij inderdaad zien dat hij nog altijd een hele goede wielrenner is. Uh, maar als daarachter een ene meneer Christel van uh, definitief was genegeerd ja. bij zijn koffer. Dan had ik het toch wel moeten zien, dit. Maar daar hebben we inderdaad het verhaal van de dag van gisteren te pakken, eh, Sebastien. Want uh, die Vroom, uh, het was wel natuurlijk een beetje raar. Want ik bedoel, de knecht gaat voorop rijden en kijkt een beetje stout over zijn schouder. van. Maar blijf ja. je nou? Was dat provoceren? Was dat uh, gewoon niet goed opletten? Wat was dat? Nou, uh, volgens Wiggins zat Wiggins de dag dromen. Uh, omdat Nibali er definitief af was en Wiggins daardoor zich realiseerde... Uh, ...dat hij de Tour gaat winnen. Geloof je het zelf? Uh, nou, <laughs> ik denk dat het gewoon provoceren was. Yeah. Uh, en ik vind... Uh, kijk, Vroom weet de hele Tour al... ...want je kan zeggen wat je wil... ...maar bij Sky zijn ze heel duidelijk geweest... Uh, ...ook naar Kevin is toe. Wiggins is onze kopman, punt. Met hem willen we de Tour winnen. Uh, uh, als, wat Vroom betreft... ...ik vind, of je schikt je in je lot... ...en je, je offert je op voor je, voor je kopman... Of je hebt daar lak aan en je demareert en uh, zoals ze in het wielrennen zeggen... ze rijden het karretje in de poep en dan heb je oorlog. Maar wat hij gisteren deed, dat hangt daar een beetje tussenin. Een beetje ervoor gaan rijden en dan omkijken en wat, wat, wat gebaartjes maken. Nee, dat, uh, daar haal ik niet zo van. Nee, maar dat betekent wel natuurlijk het einde van Vroom bij Sky. Nou, daar wordt al wel uh, driftig over gespeculeerd. en uh, ja, David Brilsford, de, de grote baas bij Team Sky heeft daar ook al wel een paar dingetjes uh, over losgelaten... dat als ergens anders een grotere uitdaging hebben... dan moeten ze de, daar maar naartoe gaan. Uh, sir is dan Vroom en Cavendish. Dus daar wordt wel al volop over uh, nou ja, de, de tijd zal het leren, maar het zou me niet verbazen. Inderdaad, Als, als Vroom uh, geen toezeggingen krijgt... dat hij misschien wel voor een ander avond ja, Maar al met al kunnen we concluderen... dat Sky met twee vingers in de neus uh, deze toer heeft gewonnen. Oh ja, absoluut, absoluut. En als je dan bedenkt dat Wiggins uh, na de proloog tweede staat... en drie weken later eerste staat... en nooit lager heeft gestaan eigenlijk in het algemeen klassement... dus in het goede wel beschouwd. Ja, dat, dat vind ik. En Wiggins bovendien ook dit seizoen al de ronde van Romandië. Uh, Parijs-Nice heeft gewonnen, de Dauphiné libre uh, Dat zijn echt geen misselijke koersen, hoor. Dat zijn hele zware wedstrijden op het hoogste niveau van wielrennen. Uh, nee wielrennen. Ik vind Wiggins ook dan de, de terechte toerwinnaar. Nog drie dagen. Sebast, veel plezier. Dank je wel. Okay. Het blijft de vraag of de waarnemingsmissie in Syrië doorgaat of dat die vandaag stopt. Een nieuwe VN-resolutie die komt er in ieder geval niet. Ga zo praten met diplomatiek expert Robert van der Roer. Toch verkeersinformatie. John, wat uh, heb je te melden? Ja, ik heb een uh, file door een ongeluk te melden. Berts op de A67, Venlo, richting Eindhoven. Daar staat tussen Asten en Gelderop 4 kilometer. En bij Gelderop is de rechte reis ook afgesloten. <middels> Radio 1 Sportzomerbus. Aan het stuurwiel van die Sportzomerbus vandaag onze immersportieve Mark Robin Vissen. Mark Robin uh, in Amsterdam, volgens mij ja. een beetje om de hoek, denk ik. Ga je doen? Ja, het was een beetje, uh, begint een beetje moeilijk te worden, Bert, om nog weer met, met exotische sporten op de proppen te komen. Maar het is me na enig zoek- uh, en trekwerk toch, uh, toch weer gelukt. Uh, straks rond uh, de klok van 12 begint in Amsterdam het rolstoel tennerstoernooi. Amsterdam... Open. En uh, dat vind ik leuk. In de eerste plaats omdat uh, alle sporten die je zittend kunt beoefenen... toch uh, bij mij eens uh, een voorkeur uh, genieten. Heel gek. Maar verder ook omdat dit, uh, dit toernooi toch wel een heel leuk, leuk verhaal heeft. hoor. Want het is een paar jaar uit de lucht geweest uh, vanwege geldgebrek. Maar in het verleden was het een, uh, een stevig toernooi... waar ook een fors aantal uh, Paralympische winnaars uh, uit zijn voortgekomen. Zoals bijvoorbeeld nog Esther Vergeer in 2000 en in 2008. Nou, ze gaan het dus nu weer opnieuw proberen. Het is nog een vrij klein toernooi dit jaar, maar ze willen internationaal gaan. Dus ik dacht, nou, daar moeten we bij zijn, kijken hoe dat gaat. Ze hebben er zelfs nog een, speciale, een speciaal veld voor aangelegd. Dus uh, er valt vast een heleboel over te zeggen. Rolstoeltennis in Amsterdam dus. Ja. En niet vergeten natuurlijk, de Paralympische Spelen zijn bijna aansluitend aan de Olympische Spelen in uh, Londen. Dus het is ook een voorbereidingstoernooi. Mark Robin Visser, u hoort hem weer straks in de sportzomer. Een aantal keer zelfs. Het westen wil hardere economische sancties tegen Syrië, in de hoop dat president Assad vervolgens zal stoppen met het brute geweld tegen zijn eigen bevolking. Daarvoor werd gisteren een resolutie ingediend bij de VN Veiligheidsraad. Maar Rusland en China die gebruikten hun veto en hielden de resolutie tegen. De Britse ambassadeur bij de Verenigde Naties begrijpt er niets van, zegt hij. Frankly, it is impossible to understand why China and Russia felt necessary to veto. We praten erover verder met diplomatiek expert Robert van der Roer. Ja, meneer van der Roer, uh, Rusland en China uh, stemden tegen. Dat lijkt mij geen verrassing, want dat hadden ze al uh, aangekondigd. Waarom dienden de andere landen dan toch die resolutie in? Ik denk dat de wanhoop bij de andere landen uh, het maximum heeft bereikt... Na twee eerdere uh, torpederingen van resoluties... was dit dus de derde keer dat een uh, veto werd uitgesproken. En ik denk dat de westerse wereld, de uh, Amerikanen, de Britten, de Duitsers... en de Fransen wilden demonstreren dat Rusland en China... aan de verkeerde kant van de uh, lijn van de geschiedenis staan. Ja, het is eigenlijk een soort diplomatieke tactiek. Het is een tactiek die niet vaak wordt gebruikt. Omdat meestal um, als je voelt aankomen dat een land een resolutie gaat uh, vetoen... dan breng je hem niet in stemming... En uh, omdat dit hier natuurlijk een voorgeschiedenis had... en uh, ja, de tegenstellingen uh, ja, op dit moment onoverbrugbaar zijn... was het in het belang van die, uh, zeg maar het, het westerse kamp... om te laten zien uh, wie hier nou de, de, de dwarsliggers zijn. Ja, nou dat is er gelukt, want dat uh, weet iedereen nu, Rusland en China. Maar die hebben ook een argumentatie erbij. Zij zeggen dat als je die resolutie aanneemt... dat je dan op termijn ook de mogelijkheid schept... om een buitenlandse militaire interventie mogelijk te maken. Ja, en, en ook sancties, want dat, dat kan volgens hoofdstuk 7. Want daar gaat het om, die verwijzingen zouden dan in moeten komen. Hoofdstuk 7 van het vn handvest uh, opent die weg. Maar ja, ik, ik, ik ben geneigd om toch meer uh, de Amerikaanse ambassadeur in deze kwestie te volgen. Die zegt, ja, jullie zijn paranoia. De hele wereld weet dat Obama uh, en nog een aantal landen achter hem aan totaal geen trek hebben in, uh, in militaire interventie. En eh, omdat men net ook eh, Afghanistan en Irak heeft verlaten. Maar ja, dus... zeggen ze dan dus nou vervolgens, maar wat gebeurde er dan in Libië? Nou, inderdaad, daar hebben de Russen een punt die denken ook van, ja, dat is natuurlijk een voorbeeld. Maar de realiteit is dat eh, het, er is een soort moeheid in het westen is om nog militair te interveneren, zeker in de Arabische wereld. En dat is ook een realistisch feit. En overigens waren de, waren de westerse landen bereid om nog zinnetjes toe te voegen in die tekst. Die, die dat zouden uitsluiten. Dat heeft allemaal niet mogen baten. Er is over en weer een enorm wantrouwen. Maar ik denk wel dat de Russen en de Chinezen um, hun eigen agenda hier vooral volgen. En het argument van de, de angst van de militaire interventie als een soort doekje voor het bloeden gebruiken. Maar wat is hun eigen agenda dan? Ja, die is uh, ja, veelkoppig, zou ik willen zeggen. Uh, de agenda van de Russen is economisch uh, en uh, ja, militaire belangen veiligstellen in Syrië. Laten zien dat je nog meetelt op het wereldtoneel. Dat geldt zeker voor Poetin. Uh, Poetin is natuurlijk net aangetreden en die wil zich, laten, ja, die wil zich manifesteren. Uh, angst dat je je belangrijkste bondgenoot in de Arabische wereld kwijtraakt. Mm. En die Chinezen, ja, dat zijn in, in, ik zeg het ondiplomatiek, zijn net ganzen. Die lopen achter de Russen aan. En zodra de Russen door de bocht gaan, gaan de Chinezen ook door de bocht. Mm. En zij doen dat overigens nu met, ja, we zijn tegen, militaire, of tegen in, interventie yeah. van buitenaf. Maar zij gaan altijd de richting uit van de Russen. Maar goed, je zou ook de situatie kunnen analyseren, oftewel gewoon de strijd lezen. En dan moet je misschien wel concluderen dat Assad aan de verlies aan de hand is. Zeker, dat is absoluut zo. Het is een dying regime. Het is op weg naar de uitgang. Dat het op weg naar de uitgang is, is geen vraag meer. Wanneer is nog wel een vraag... Daar gaat exacte tegenstelling over. Namelijk, uh, hoe, uh, hoe moet je de, dat regime, het einde van dat regime bespoedigen? De Russen zeggen, nou, dat, dat moeten de Syriërs zelf bepalen. Het Westen gelooft daar niet in. En dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat wij in het Westen, om het zomaar even te zeggen... wij zijn niet gewend als democratieën dat uh, presidenten of leiders hun eigen bevolking uh, uitmoorden. De Russen kijken daar totaal anders tegenaan. Um, de Russen hebben gewoon in andere conflicten ook de afgelopen twintig jaar toch vaak aan de zijlijn gestaan. Kijk naar de Balkan, kijk ook naar eerdere ingreep in de uh, Arabische wereld. Men wil gewoon niet meedoen. Alleen Afghanistan was eigenlijk, kort na 9-11, een van de weinige conflicten waar men meteen meetekende voor ingrijpen in Afghanistan tegen de Taliban. Maar het was echt een uitzondering. Het is ook een conflict, uh, ja, het is ook een botsing van wereldbeelden. Ja. Um, nou, vervolgens zag je na afloop, hè, toen uh, die resolutie in stemming was gebracht en dus was afgewezen. dat ja. er ontzettend woedend, we net uh, de Britten ja. reageren, maar hij was niet de enige. ontzettend woedend werd uh, gereageerd. Dat was ook ondiplomatiek. Was dat een soort frustratie? Nou ja, kijk, ik zei net iets onaardigs over de Russen... maar je kunt natuurlijk het Westen wel verwijten... dat men uh, de Russen niet mee aan boord heeft gehaald. De diplomatie heeft gefaald. Uh, zeker van de kant van de Amerikanen. Obama is te laat in actie gekomen. Mevrouw Clinton heeft te harde woorden gespro gesproken. Dat vinden de Russen niet leuk en voelen zich in de hoek gezet. Het is ook zeker de bedoeling om de Russen nu nog verder in de hoek te zetten... maar het gaat er nu toe om dat de, dat de kanalen open blijven. Gisteren was een absolute zwarte dag voor de, voor de Verenigde Naties. Um, de ongekend ferme taal die er werd gesproken over... Uh, ja, jullie staan aan de kant van de vrededictators... Um, eh, jullie staan aan de verkeerde kant van de lijn van de geschiedenis... Verwerpelijk. dat, dat zijn uh, terminologieën die heel weinig gebruikt worden in New York bij de ja. VN. En dan moeten we nog worden gesproken over het mandaat van die 300 VN-waarnemers. Het loopt vandaag af, hè? Hoe gaat nou. het nou verder daarmee? Nou, de wijdere, grotere resolutie met een stok achter de deur... met zeg maar een tien dagen... want dat was het eigenlijk een ultimatum van tien dagen voor Assad... om mee te doen om de, zeg maar de politieke plannen van Kofi Annan uh, te implementeren. Die resolutie is nu even van de baan. Nu gaat het gewoon simpelweg om die, res om die monitoren op de grond te houden. Dat de, is sprake van, uh, Er zijn een paar opties op tafel. Dertig dagen, dat willen de Amerikanen. 45 dagen is nog weer een andere optie van de Russen... of de Pakistani. Daar zal nog over gekoekhapt en getouwtrekt worden de komende uren... Uh, maar men wil toch wel die VN op de grond houden. Want als uh, met, die, met die waarnemers althans. Want als die weg zouden gaan. Ja, dan staat Kofi Annan moederziel alleen. En dan zet ook, zetten ook de Russen een stap achteruit. En dat willen ze niet. Dus uh, het is aannemelijk. Het is te verwachten dat met, met een minimale verlenging. dat men uh, door kan gaan met de waarnemers. En uh, ik denk dat iedereen daar maar op moet hopen. Hopen we met je. Dankjewel, Robert van der Roer.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 Goedemorgen, en we blijven nog even in Syrië. Al Jazeera meldt dat er tanks in Damaskus gesignaleerd zijn... en dat zou voor het eerst zijn sinds het geweld de Syrische hoofdstad heeft bereikt. Dat vergroot de angst op een bloedbad in de stad. De Trouw heeft contact met een Nederlandse vrouw in Damascus die haar eigen onrustige wijk inmiddels heeft verlaten. Sinds de aanslag op de defensietop afgelopen woensdag... was de wijk veranderd in een oorlogsgebied. Ze denkt dat de dagen van president Assad zijn geteld. Het is voorbij met de macht van het regime... Ze kunnen wapens inzetten, maar het grootste deel van het land is om... en dan verlies je uiteindelijk toch. Volgens de Telegraaf gaat de snelheid op de A2 tussen Vinkeveen en Maarsen... tussen 7 uur s'avonds en 6 uur s ochtends omhoog naar 130 km per uur. Nu mag de automobilist daar niet harder rijden dan 100 km. Bij een verhoging naar 130 zou de geluidsoverlast binnen de wettelijke normen blijven. Luchtvervuiling zou moeten worden tegengegaan door een extra scherm bij Breukelen. Het ons Dagblad meldt dat er een locatie gevonden is voor het tijdelijke gemeentehuis van Waalre. Dat wordt bedrijventerrein Diepenvoorde in Aalst, dat is de buurgemeente van Waalre. Op het terrein staan verschillende kantoorpanden te huur, waardoor de dienstverlening snel weer op gang zou moeten komen. Mogelijk opent het nieuwe gemeentehuis maandag zijn deuren. De Duitse Bondsdag heeft gisteren ingestemd... met een miljarden financiële steun aan Spanje. Maar de Duitse bevolking denkt daar anders over. 52 procent van de Duitsers is tegen. Dat heeft Tagesschau gepeild. Voor grote verschuivingen in de politieke peilingen zorgt het niet. De huidige coalitie van CDU en FDP blijft staan op 40 procent. En dat is al weken zo. Om de hoge tandartskosten in Nederland te gaan volgens het Algemeen Dagblad veel mensen in Turkije naar de tandarts. Vooral als ze een eenmalige grote ingreep moeten laten plegen. Speciale tour die reizen met tandartsbezoek aanbieden, melden een stijging van 40 tot 50 procent. De trend wordt door de Inspectie voor de Gezondheidszorg bevestigd. Ik kan echter niks zeggen over de kwaliteit van de Turkse tandarts. Het is de laatste vierdaagse dag vandaag. En aan het eind van die 30, 40 of 50 kilometer wachten de gladiolen en de fanfares. Op Twitter wordt er al druk over gesproken. Veel wandelaars posten foto's van een opkomende zon en hopen dat het vandaag eindelijk een keer droog blijft. Mm -hmm. Jacqueline heeft een video gepost van een gezin dat om vier uur vanochtend op de fiets is gesprongen... om de wandelaars bij hun doorkomst in Graven aan te moedigen. Jules heeft een huishoudelijke mededeling. Op de wetren is een medaille gevonden van iemand die al 16 keer... Die Vandaag liep. Of de eigenaar zich wil komen melden bij de infostand. Waarom merk je dat het vakantie wordt? vraagt Volkskrant columniste Sheila zien zich af. Uh, als je denkt dat je mailbox kapot is. omdat ze je zelfs geen reclame voor HEMA-fotoboeken meer ontvangt. Als de New York Times een pagina groot artikel schrijft over viraljeppen in Nederland. en als de mededeling volgende week wordt het strandweer. bijna 24 uur het meest gelezen stuk op de Volkskrant website is. Ja, als dat allemaal zo is. Dan wordt het echt zomer. Dat is echt, het wordt, ja. echt het wordt echt zomer. Ja, Volgende week, ja. Ja. ja. Lekker weer op ja, ja. het strand. Afwachtig. Goed, blijf erbij, want na acht uur hebben we nog nieuws... onder andere over Dow Chemical. Vanavond van half acht tot acht. Live vanuit Museum Beelden aan Zee in Scheveningen. Politiek aan Zee.